Uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Op de luchthaven van Karachi is urenlang gevochten... tussen zwaar bewapende militanten en de Pakistanse veiligheidsdiensten. De militanten bestormden gisteravond laat een terminal op de luchthaven. Zeker 13 mensen kwamen om het leven. Het duurde vijf uur voordat de autoriteiten de luchthaven weer in handen hadden. De tien terroristen zijn dood, zeggen de autoriteiten. Grote sponsors willen dat de FIFA de beschuldigingen over corruptie bij het toekennen van het WK aan Qatar grondig bekijkt. De trouwste sponsor van de FIFA, Adidas, zegt dat de berichten niet goed zijn voor het voetbal. Ook Sony, Visa en Coca-Cola willen dat de berichten over omkoping goed worden onderzocht. De FIFA wil niets zeggen over de beschuldigingen totdat een intern onderzoek is afgerond. In Enschede wordt het gas in de wijk Bolhaar pas in de loop van de dag weer aangesloten. Medewerkers van netbeheerder Enexis ontdekten gisteravond dat er nog water stond in een aantal gasleidingen. Zo'n 300 woningen in Bolhaar zitten sinds zaterdagochtend zonder gas. Het zag er naar uit dat iedereen gisteravond weer gas zou hebben, maar dat is dus niet gelukt.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 Nederland is voor de tweede keer wereldkampioen darten voor landenteams. Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld versloegen in de finale in Hamburg-Engeland met 3-0. De eerste keer dat Nederland het WK voor landen won was in 2010. De jaren daarna was de titel voor Engeland. Het weer, vanochtend wisselen wolken, zon en een lokale bui elkaar af. Later wordt het overal droog en gaat de zon meer schijnen. tot 25 tot 30 graden. In de avond zware onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles. Dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn. Tot zover de verkeers...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 van ZFM. ZFM zang voor. ZFM 106.9 FM. Go blind, listen to your heart, don't fear the reaction. Keep on walking, don't look back, and finally you find that track. Slowly you will move into the right direction. Keep it this ritme van Zandvoort ook op TV. Zie Text TV op kanaal 45. 45. way. FM Zandvoort. Zandvoort. I'd rather be